Des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: oh. He's referred to Herodes hörte, erschrak er en met hem das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kan meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwekken? O, oh, solltet ihr euch nicht viel meer darüber freuen, weil er dadurch verspricht,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 Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die Kleine unter den Fürsten Juda, Denn aus dir soll mir kommen dir. die weisen heimelijk, en er lerneet met vlees van ihnen, wanneer de sterren schienen verre, en weize ziegen Bethlehem, en spraak, zie het in, en forschet fleißig naar dem kindlein. Wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es an. Zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut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 Dass Sie sich nicht sollten wieder zu Herodeslufen. Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Ist here my Schatz, my Wort, ist here my God, Waarom dan helemaal compleet en onze excuses voor het uh, foutje aan het begin? Dan is dat nog iets in de computer wat, uh, wat wij uh, niet, uh, niet wisten. Maar uh, uh, dit was het in ieder geval, het Weihnachtsoratorium van uh, Johan Sebastiaan Bach. En u hoorde de uitvoering uh, van het Amsterdam Barok Orkest uh, en Koor onder leiding natuurlijk uh, van... Uh, Ton Koopman. En, um, De alt-vocale uh, waren in handen van Elisabeth von Magnus. De alten van het koor waren Annemieke Kantor, Betty van den Bergen, uh, Bob Bryan, Margaret Eiping en William Messin. Dat zult u opvallen, dat zijn mannen. Maar dat zijn countertenoren geweest. Dan de basvocalen, dat was Klaus Mertens. De basvocalen in het koor waren van Donald uh, Bentveldsen. Hans Weiers, Matthijs Mesdag, Mitchell Sentler en René Steur. Cello, uh, in het orkest speelden Jap Te Linden en Jonathan Mensen. Uh, de koordirigent, ik uh, doe het maar even in alfabe de volg alfabetische volgorde een beetje: de koordirigent was Simon Schouten. En de concertmeesteres, dat is uh, dus de eerste violist... dat was uh, Margaret Foldless. Uh, dan gaan we verder met de, de dirigent natuurlijk. Nou, dat had ik u al verteld. Dat was uh, niemand minder dan Ton Koopman. En Ton Koopman is uh, zo'n beetje toch wel de autoriteit op dit moment in Nederland... wat betreft barokmuziek. De fluiten werden uh, gespeeld door Mark Hantai en Wilbert Hazelzet... De hoorns waren Frans, François Mirand en Sue Dent. Dan hadden we de. Even kijken, de hobo's. Ook belangrijk. En de hobo da Katja en de hobo da More. zijn drie diverse uh, hobo's dus. Uh, Anne van Lanker, Marcel Poncele, Mitchell Henry en Peter Frankenberg. Ehm. Um, Orgel werd in het stuk tijdens de recitatieve, dat was Ton Koopman zelf. En het continuo, dus de begeleiding, zeg maar, dat was Jan Klein Bussink. Um, de sopraanvokals die heb ik u nog niet genoemd. De vocale van de sopraan was Lisa Larsson. En de sopranen uit het koor waren Anne Grim, Carolien Stam, uh, Els Bongers, Francine van der Heijden, Maria Luz Alvarez en. Uh, Vera Lansink. De tenoren van het... Uh, de tenoren, dus de solotenor, was Christophe uh, Pregardien. En de tenoren in het koor... dat waren Gérard Roberts... Robert Gunneman... Jeremy Ovenden... Joost van der Linden... en Otto Bouwknecht. Het geheel... Uh, nee, ik moet nog verder gaan. Wacht even. De pauken, de timpani... werden bespeeld door Luc Nachtegaal... De trompetten, ook niet onbelangrijk in dit stuk, door James Gigi, Jonathan Impet en Stephen Keevy. De viola door uh, Jan Schlapp, Martin Kelly en dan de, uh, de viola, dat is de alt-viool dus, hè? en dan de gewone viool, uh, die werd uh, bespeeld door Voskin Koestra, Mark Cooper, Marshall Marcus, Nicola uh, Clemenson, Peter Lissauer, Bastian van Vught en... Chamke eh, Tjamke Rolofs. Nou, dat waren zo'n beetje alle medewerkers en u zult, het zal u natuurlijk opgevallen zijn eh, dat sommige stukken eh, die Bach in dit eh, oratorium gebruikt heeft, ook al ergens anders gebruikt waren. Eh, om maar eens wat te noemen. Het eh, prachtige koor eh, wat u aan het Einde hoorde, de finale dus, zeg maar. Dat is dezelfde melodie als... ...Hol vol bloemd uit de Matthäus passie. En zo had Bach wel meer van die stukken die hij al eerder gebruikt had... Uh, ...weer verweven in dit uh, hele oratorium. Nou, nog eventjes uh, kort tot besluit. U weet het weinigst, oratorium bestaat eigenlijk dus uit zes delen. En die zes delen zijn bestemd voor de eerste kerstdag, de tweede kerstdag... ...het derde deel is voor de derde kerstdag... Het vierde deel voor nieuwjaar, uh, het vijfde deel voor de zondag na nieuwjaar... en dan natuurlijk uh, het zesde deel voor drie koningen. En uh, het hele verhaal, dus uh, het verhaal van, die, uh, van die, dit Weihnachtsoratorium... is gebaseerd op de evangelies van Lucas en Matthäus. Nou, <tossimus> ik hoop dat u, uh, net als wij hier in de studio, een beetje genoten heeft van dit... Prachtige stuk muziek en nogmaals onze verontschuldigingen... voor een beetje valse start dat er ineens een rare jingle tussendoor kwam. Maar die stond nog ergens en dat had ik even over het hoofd gezien. Maar daarna hebben we hem gewoon opnieuw opgestart... en heeft u hem helemaal tot het einde kunnen horen. Als alles goed gaat, hebt u vanavond nog meer klassieke muziek tegemoet, te goed in het programma CFM Klassiek. Als alles met servers en uploads en noem het maar op allemaal goed gaat. Er is een uitzending die stond al gepland voor drie, vier weken geleden... Maar ja, van allerlei technische dingetjes is er wat fout gegaan en dus krijgt u die te horen. En dat is vanavond, als alles dus loopt zoals het lopen moet, krijgt u vanavond een tribute te horen. Een, een, een ja, hoe moet je dat noemen? Nou, een ode, een ere, saluut aan Bernard Haitink. En we hebben een mooie uitzending gemaakt met allemaal stukken van diverse orkesten, waaronder natuurlijk het Koninklijke Concertgebouworkest. Die door Bernard Heiting gedirigeerd zijn. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. En ik hoop ook dat u ervan geniet. CFM Klassiek gaat even met vakantie. En in het nieuwe jaar hopen we dat alles weer uh, goed opgepakt kan worden. En gaan we er weer vrolijk mee verder. Ik wens u uh, namens uh, iedereen hier in de studio en namens CFM Zandvoort. Natuurlijk nog een paar fijne kerstdagen toe. En uh, vooral ook niet te vergeten. Uh, een, een fantastisch 2017 ik ga nu uh, afscheid van u nemen ik schuif zo langzamerhand het schuifje van de non-stop dan zult u nog wel een paar kerstliedjes horen niet bepaald Bach maar ik denk, nou, ik heb genoeg gekletst er tussendoor, dus dat kan dan wel en dan hoort u straks ook het nieuws weer om vijf uur hartelijk dank voor het luisteren dus en uh, wat mij betreft tot uh, donderdag 5 januari voor Zandvoort Lunch en uh, nou, fijne dagen nog en eet niet te veel. Tot ziens.